Naar hele goede dag lieve mensen, het is de podcast Hydra did nothing wrong van mij. Gaan we verder met het verhaal van Aladdin. De Afrikaanse tovenaar had ontdekt dat Aladdin niet ellendig in het hok was omgekomen, maar dat hij was getrouwd met een prinses en dat hij in het hele land een hoog eer en stond. Hij begreep dat de zoon van een arme kleermaker het alleen zover had kunnen brengen met de hulp ...van de wonderlamp. En daarom reisde de tovenaar... ...vele nachten tot hij in de hoofdstad van Persie was aangekomen. Hij was vastbesloten alle den te gronden te richten. En nadat hij wandelend door de stad hoorde... ...hoe mensen over zijn wonderbaarlijke paleis aan het praten waren... ...liep de tovenaar iemand toe en vroeg hij... ...neem me niet kwalijk dat ik zo weinig weet... Ach, wat is het paleis waar ik over hoorde praten? Wat? Heb je nog nooit van al dit paleis gehoord? antwoordde de man. Dat is het grootste wereldwonder dat bestaat. En als je het wilt zien, dan kunnen we wel eventjes naartoe brengen. Het is hier om de hoek. De tovenaar. Dan moet aanbod graag aan. En toen hij het paleis zag, wist hij dat het door een geest in de lamp gemaakt was. En dat maakte hem half gek. Hij besloot de lamp van Allen af te pakken en Allen zelf weer straatarm te maken. Ik bedoel dat, dat had hij ook gewoon kunnen doen door vijf seconden te wachten tot Allen uit het hol was gekropen om de lamp te geven. Maar toen had hij geen chill, dus nu, nu is het tijd voor de tovenaarsplan. Helaas, was Allen acht dagen op jacht te gaan en dat gaf de tovenaar tijd genoeg om zijn plannen uit te voeren. Hij kocht. Twaalf koperen lampen en deed ze in een mand en ging ermee naar het paleis. Ik raal nieuwe lampen voor oud, schreeuwde hij. Een heleboel mensen liepen achter hem aan en hielden hem voor de gek. De prinses, die in de zaal met 24 vensters zat, stuurde een slavin naar buiten om even te koegeloeren wat er aan de hand was. De slavin kwam even later hard lachend terug. De prinses vroeg wat er zo grappig was. En zij zei, ach mevrouw, je moet wel lachen als je zo'n oude man ziet die nieuwe lampen voor oude lampen wil geven. Het klinkt als een goed zakenplan. Een andere slavin die hoorde dat en zei, op die kroonlijst staat een oude lamp die hij wel kan hebben. En het is wel belangrijk dat we even allemaal weten dat dat de wonderlamp van Aladdin is die daar staat. Onbewaakt. Gewoon zo neergezet. dingen kon hem natuurlijk niet meenemen op de jacht. Ik bedoel, hij heeft hem door een grot heen gesleept en er zit een geest in en die geest doet echt alles voor hem. Maar ja, die geest kan niet mee op de jacht hoor. Dat, dat, dat, is, uh, dat is niet oké. Okay. En de prinses die wist niet hoeveel die lamp waard was. Want uh, dat is natuurlijk niet belangrijk om eventjes door te geven van jou, zorg dat we deze lamp houden. Dus ja, die dacht van ja, die kunnen we toch wel ruilen. Dus ja, die prinses die gaf die lamp aan die slavin om te geruilen. En het meisje die ging naar de tovenaar en zei. Geef me voor deze lamp maar weer een nieuwe. Hij pakte de lamp aan. Terwijl mensen hem aan het uitjoelen waren. Waarom mensen besloten de tovenaar uit te joelen? Dat weet niemand. Maar ja, dat vonden ze wel een ding dat gedaan moest worden natuurlijk voor iemand die nieuwe lampen voor oude wilde ruilen. Maar goed, hij trok zich niets aan van de bespottingen en ging er vlug vandoor. Nu wilde hij geen nieuwe lampen meer voor oude ruilen. Hij haastte zich naar een plek buiten de stadsboogte en hield zich daar verborgen tot het avond werd. Want Ja, ja het is natuurlijk, hij heeft nu een magische geest, dus hij kan zich maar beter verstoppen. Nou, toen het avond werd, wreef hij over de lamp en de geest Misschien voor de tovenaar. En de tovenaar beval geest. Breng dat prinses en het paleis en ook mezelf naar een afgelegen hoogte in Afrika. Ja. Toen de sultan de volgende ochtend uit zijn venster naar het paleis van Aladdin wilde kijken, wreef hij zijn ogen uit. Paleis was ineens weg. Helemaal verdwenen. Dus nou, hij riep voor zijn grootvizier. En zijn grootverzieer is het paleis gebleven. Die grootvizier, die snapte er ook niks van. En die zei tegen de sultan... Ik denk dat de rij in het spel is. die grootvizier, die heb het wel door hoor. <laughs> maar dit keer, dit keer geloofde de sultan hem. De sultan geloofde hem niet de eerste keer toen er ineens een paleis vers verscheen gewoon voor zijn deur. Maar nee, nu het paleis verdwenen is, nu geloofde de sultan hem wel. De sultan... Die 30 dertig man te paard uit om in gevangen te nemen en hem geboeid voor zich te brengen. Dus de ruiters die kwamen Aladdin tegen terwijl in weer op de terugweg naar huis was. Ze boegden hem en drongen hem de voet de stad in te gaan terwijl ze zelf lekker op hun paard bleven zitten. Dering Lijs. En het volk, het volk dat hield van in. Ze liep achter hem aan en wapende zich om ervoor te zorgen dat Aladdin geen kwaad werd gedaan. Ah, Aladdin die werd wel naar de sultan toegeleid. En de sultan gaf gelijk de bulde opdracht om Aladdin te onthoofden. Niet even vragen wat er aan de hand was. Niet zeggen, Hey, ben je verhuisd of zo? Wat is hier gebeurd? Nee, gewoon gelijk, moment 1, ik laat je onthoofden. En wilde de sultan het ook bij zijn dochter doen. Dus deze mensen laten er zeer zeker geen gras over groeien. Die zijn gelijk van hup, kop eraf. Maar uh, ja, dat wilde hij dus doen. Maar dat volk, die vond dat eigenlijk niet zo'n leuk plan. Want die was dol op Aladdin. Van die keer dat Aladdin besloot goud aan iedereen uit te delen en zo, Dus dat volk, dat was zo van hé, hey, laat die jongen met rust. Die arme knul. En de grootfoisier die zag dat. En die dacht van nou, ik heb eigenlijk geen zin in religie zo. Dus die ging naar de sultan toe en die zei "Van sultan, wacht heel even en vraag eerst aan Aladdin wat er is gebeurd, want anders krijg je hier een opstand en dat moeten we niet hebben. Dus de sultan liet Aladdin's boeien losmaken, terwijl iedereen toekeek en hij schonk hem vergiffenis. Aladdin was eigenlijk toch wel benieuwd wat de fuck die had gedaan. Dus die ging naar de sultan toe om dat te vragen. Zodra de sultan... En toen die Aladdin zag... riep de sultan... Lelijke bedrieger. Kom eens hier. Ja. En toen liet die Aladdin voor het venster staan... Te kijken waar het paleis was. En het paleis was weg. Dus Aladdin dacht... Hey, waar is mijn huis toch gebleven? En stond verbaasd. Hij begreep er niks van. Nou. Waar is het paleis? En mijn dochter. Vroeg de sultan. Die eerste... Die kan me niet zoveel schelen. Maar mijn dochter die wil ik ter wel terug hebben. En als je het niet vindt, dan kost het je alsnog je hoofd. N nu, nu wilde de sultan wel graag zijn dochter hebben, maar net wilde hij het nog laten onthoofden. Omdat ze uh, had slecht geslapen. Maar ja, Aladdin die vroeg aan de sultan of hij 40 dagen de tijd kreeg om het te zoeken. En als hij dan alsnog niet had gevonden, beloofde hij terug te komen. En zijn hoofd aan de sultan te geven. Nou, dan vond de sultan wel een plannetje. En uh, Aladdin, die verliet uh, best wel bedroefd het paleis. Nou, drie dagen lang zocht Aladdin door de stad heen, vroeg aan iedereen: Waar is mijn paleis gebleven? Wat is ermee gebeurd? Ik weet het niet, ik ben zo verdrietig. Nou, iedereen die had medelijden met hem, maar niemand wist waar de fuck het paleis heen was. Maar, ja, het verdween gewoon ineens. Dus niemand kon hem antwoord geven. Nou, uiteindelijk kwam hij bij de oever van een rivier. En daar knielde hij nog een keer neer. Nog een keer te bidden. Voordat hij zichzelf maar zou verdrinken. Want hij wist het echt niet. Hij vraagt nog 40 dagen. Na drie dagen dacht hij, fuck it, ik verdrink mezelf wel gewoon. <laughs> maar ja, toen hij zijn handen verhouden. Vreef hij over die tovering die hij nog steeds had gekregen. Van die gemene tovenaar. Toen hij nog in dat gat zat. En er kwam weer ineens een geest uit. De geest die vroeg aan Aladdin wat hij wenste. En Aladdin zei... Red mijn leven, geest, en breng mijn paleis terug. Dat ligt niet in mijn macht, zei de geest. Ik ben slechts een slaaf van de ring. Deze wens kan alleen een slaaf van de lamp vervullen. Want eh, het zijn natuurlijk verschillende rangen van hoe machtig de geesten zijn... of ze nou weer ringen of in ring lampen zitten. Nou, goed, zei Aladdin maar uh, kan je me wel bij het paleis uh, neerzetten. Onder het venster van mijn lieve vrouw. Dan moet je begrijpen dat alles in geen fantastische strategie is. Hij weet niet wat er gebeurd is. Hij weet niet waar zijn huis is. Maar hij dacht, ja dat zal vast wel een hele goede plek zijn om te beginnen. Nou, en op het ogenblik dat hij dat wenste. Pop, was hij in Afrika. Onder het venster van zijn vrouw. En daar viel hij direct in slaap door pure uitputting. En hij werd wakker toen hij de vogeltjes hoorde zingen de volgende ochtend. Nou, het voelde zich toch wel wat vrolijker. En hij begreep dat het paleis verdween omdat de lamp verloren was. En hij vroeg zich af wie had de lamp nou toch gestolen. Nou, die morgen stond de prinses vroeger op dan dat ze had gedaan sinds dat ze door de tovenaar naar Afrika was gebracht. Die tovenaar die was elke dag, was ze te komen opzoeken. Maar ze was niet zo lief tegen hem. Komt misschien omdat hij had haar had ontvoerd, inclusief het hele huis. Maar ze was toch best onvriendelijk. Zo onvriendelijk dat de tovenaar niet bij haar in het paleis durfde te wonen. Nou, en terwijl zij die ochtend bezig was met zichzelf aankleden, keek een van haar slavinnen uit het raam. En daar zag ze Aladin. Dus ze waarschuwde de prinses, die natuurlijk vlug het venster opendeed. Aladin, die hoorde dat en die keek snel omhoog. Ze riepen vlug bij zich te komen en ze waren zo blij dat ze elkaar eindelijk weer zagen. Nadat haar een kus had gegeven, zei Aladdin. Ik smeek je, lieve prinses. Voordat we over iets anders praten, moet je me eerst vertellen wat er met die oude lamp is gebeurd. Ik had hem in de zaal met de 24 vensters op de kroonlijst gezet toen ik op jacht ging. Helaas, antwoordde de prinses, zonder te weten heb ik alle rampen veroorzaakt die ons hebben getroffen. En zij vertelde hem hoe zij de lamp had geruild. Nu weet ik, riep Aladdin dat het allemaal de schuld is van de Afrikaanse tovenaar. Waar is de lamp? Hij heeft hem altijd bezig, zei de prinses. Dat weet ik, want hij heeft hem een keer van onder zijn mantel tevoorschijn gehaald om hem mee te laten zien. Gaat het nu nog over de lamp? Uh, <laughs> ik moest jou ontrouw worden en met hem trouwen, tenminste, dat wilde hij. Hij zei dat mijn vader je had laten onthoofden. Vond ik niet zo gek, dan wilde hij het ook bij mij doen. Maar goed, hij zei altijd gemeene dingen over je. Het enige antwoord dat ik hem geef, zijn mijn tranen. Maar als ik blijf weigeren, zal hij me zeker op mijn neus gaan slaan. Aladin troostte er een tijdje en liet hij daarna alleen. Hij ruilde vervolgens kleren met de eerste man die hij in de stad tegenkwam. En daarna kocht hij een zakje poeder en ging hij terug naar de prinses die hem door een zijdeurtje naar binnen liet. Trek je mooiste japon aan, zei hij tegen haar... en wees eens heel aardig voor de tovenaar. Je moet hem laten denken dat je mij vergeten bent. En je moet hem vragen om vanavond bij je te komen eten. Zeg dan dat je eens graag de wijn van zijn land wilt proeven. En luister goed, want ik zal je vertellen... Wat je nog meer moet doen. De prinses die luisterde aandachtig naar Aladdin. En nadat hij weg was gegaan. Trok zij voor het eerst. Sinds hij uit Persie was ontvoerd. Kleurrijke kleren aan. Ze deed een centuur om. En een hoofdband die met diamanten waren versierd. En in de spiegel zag zij dat ze mooier was. dan ze ooit is geweest. En toen de tovenaar die avond bij haar kwam. Ja, en toen zag hij er, en dat was natuurlijk ja, helemaal logisch en compleet niet verdacht. Dat zij ineens gewoon in mooie kleren aan had en niet aan het huilen was en boos op hem was. Dat is gewoon seems legit, bro. Maar zij zei toen, tot zijn verbazing. Ik ben er nu zeker van dat Aladin dood is. Al mijn tranen zullen hem niet terug kunnen brengen. Daarom... Wil ik niet meer om hem treuren. Ik nodig u uit. Met mij het avondmaal te eten. Maar. Ik wil geen persische wijnen meer drinken. Ik zou wel eens wat Afrikaanse wijn willen. Nou. De tovenaar. Die hazen zich. Naar zijn wijnkelder. En de prinses. Die deed in haar beker. De poeder dat Aladdin haar had gegeven. Even later kwam de tovenaar terug. En uh, ze vroeg hem op haar gezondheid te drinken... om te bewijzen dat ze niet meer boos op hem was. Nou, zij gaf hem haar beker, in ruil voor de zijne. En voordat hij dronk... begon de tovenaar haar schoonheid te prijzen. Maar de prinses die onderbrak hem. Laat hem eerst wat drinken, zei ze. Deze mensen hebben geen fucking geduld. Het is alleen maar verdacht, prinses, als je dit doet. <lacht> Laat hem gewoon zijn verhaal eerst afmaken... en... Weet je, voer hem daar naar het poeder in het drankje. Maar nee, nee, nee, nee, Gewoon gelijk, gewoon doorpushen. Net zoals die kerel toen al in die grot zat. Gewoon. Ik heb geen vijf seconden, ik sluit je maar weer op. <lacht> Jezus. <lacht> maar goed, de prinses die onderbrak hem. Laten we eerst wat drinken, zei ze. Daarna kunt u zeggen wat u wilt. Ze bracht haar beker alleen naar haar lippen. Maar de tovenaar... Die dronk de zijne tot de laatste druppel leeg. En op dat ogenblik viel gelijk dood neer. De prinses die maakte de deur voor Aladdin open. Sloeg haar armen om zijn hals. Aladdin die zei. Yo check. Laat me even alleen met de tovenaar. Want ik moet nog even wat regelen. Want ja. Die tovenaar die had nog steeds die lamp natuurlijk. Dus Aladdin die pakte de lamp onder de tevenaars mantel van hand. Hij wreef die lamp. Gees kwam eruit. Gees zei: Wat wil je? Aladdin zegt: Jo, zet mijn paleis weer terug. Nou, en dat gebeurde er. De prinses die voelde alleen maar twee hele lichte schokjes in de kamer. En ze had niet eens door dat ze weer thuis was in Persië. Nou, de sultan, die in zijn slaapkamer verdrietig zat te zijn. Omdat hij zijn dochter kwijt was. Kijk toevallig naar buiten. En hop! En daar stond het paleis te weer. Net als vroeger. Nou, hij holde erheen. En Aladdin. Die zei, hey, ik ben er weer. Ah, hij zat in zijn vertrek met zijn 24 vensters, Zijn prinses zat naast hem. En Aladin vertelde de sultan wat er allemaal was gebeurd. Met de Afrikaanse tovenaar. En liet hem zelfs als bewijs nog het lijk zien van die tovenaar. Nou, de sultan die was zo blij dat hij bekend liet maken. 10 dagen feest. Had iedereen vrij. 10 dagen feest. Hele land. Ja. Dus dat gebeurde, want de sultan zei het. En het leek erop alsof Aladdin de rest van zijn leven in vrede zou kunnen doorbrengen. Maar, dat zou niet gebeuren. Dit is het eind van deel 3 van Aladdin. Tot ziens.